De ongelukkige prins Heel lang geleden leefde er in Japan een prins. Hij was een rijk en machtig man. De mensen in zijn land waren altijd aardig voor hem. Maar toch voelde de prins zich heel ongelukkig. Daarom had hij vaak een boze bui. Hij kon heel driftig zijn... En daarom waren zijn onderdanen heel bang voor hem. Op een dag, toen hij weer eens een slecht humeur had, begon hij oorlog te voeren met het buurland. Zijn soldaten moesten voor hem uitrijden, want de prins zorgde er wel voor dat hij niet gewond kon raken. De soldaten vochten dapper en versloegen de vijand. Maar nog was de prins niet tevreden. Toen het leger terugkeerde naar de stad waar de prins woonde... vierden de mensen tot diep in de nacht feest. Ze staken vuurwerk af en overal liepen kinderen met lampions. De mensen vertelden elkaar hoe dapper hun soldaten waren geweest. Na afloop van het feest zei de prins dat ze de volgende dag... met een ander land oorlog zouden gaan voeren. Toen waren de mensen niet zo vrolijk meer... En daar werd de prins weer verschrikkelijk boos om. Waarom kijken jullie zo verdrietig? riep de prins toen hij op zijn paard door de straten van de stad reed. Zijn onderdanen bogen diep voor hem. Maar niemand durfde tegen hem te zeggen... dat ze het zo erg vonden dat hij weer oorlog ging voeren. Later op de dag reed de prins door de velden rond zijn stad. Op hoorde hij een zachte stem en liedje zingen. De prins stopte en keek om zich heen. Hij zag een meisje dat in haar tuin aan het werk was. Ze was zo druk bezig met zaaien... dat ze de prins niet opgemerkt had toen hij achter haar was komen staan. Eerst werd hij heel boos dat het meisje hem niet zag. Moest hij, de trotse en machtige prins, haar het eerst aanspreken... Maar, terwijl hij naar haar mooie stem luisterde, werd hij rustig. En na een tijdje kuchte hij zachtjes. Het meisje keek op en de prins keek naar het meisje. En toen ze haar lieve zachte ogen neersloeg, voelde de prins zijn boosheid verdwijnen. Het meisje stond op, ze maakte een diepe buiging en reikte de prins een zak met zaad aan. Eerst was de prins een beetje beledigd dat een van zijn onderdanen hem zo'n gewoon geschenk durfde aan te bieden. Maar hij pakte de zak toch aan. Toen draaide hij zich gauw om, klom op zijn paard en reed terug naar zijn paleis. De zak met zaad zette hij naast zijn bed. De volgende morgen werd de prins wakker. Hij voelde zich heel goed. Hij had zin om oorlog te voeren. Hij stapte uit bed en toen stootte hij zijn voet tegen de zak met zaad die hij van het meisje had gekregen. In de tuin werken is eigenlijk niets voor een prins, zei hij tegen zichzelf, maar ik zou het in ieder geval kunnen proberen. De mensen waren heel verbaasd toen ze de prins elke dag zo vrolijk in de tuin van het paleis zagen werken. De prins... ...zaaide het zaad... ...en toen er jonge plantjes uitgroeiden... ...wiedde hij het onkruid. De zomer... ...de herfst... ...en de winter gingen voorbij. Het werd lente. Overal in de tuin... ...kregen de planten bloemen. De bijen zoemden ...en de vogels zongen. In de straten wandelden de mensen... ...in de warme zonneschijn. Maar... ...waar was de prins... Hij stond in een hoekje van zijn tuin en keek verdrietig naar een takje bloesem dat hij had geplukt. Hij was heel verdrietig en hij kon maar niet begrijpen waarom iedereen zo vrolijk was als het lente werd. Iedereen, behalve hij. En hij had nog wel zo hard gewerkt in zijn tuin. Alles groeide en bloeide zoals het hoorde. En toch voelde hij zich ongelukkig. hoorde hij een zachte stem zeggen. Kijk eens goed om u heen, prins. Daar stond het meisje dat hem de zak met zaad had gegeven. Kijk naar de bloemen en het gras, de lucht en de vogels, de bijen en de lachende mensen. De prins keek goed om zich heen. En terwijl hij keek, voelde hij zich steeds blijer worden... Voor het eerst zag hij hoe mooi de bloemen waren en rook hij hoe heerlijk ze geurden. En voor de eerste keer in zijn leven voelde hij hetzelfde als zijn onderdanen. En sinds die dag was hij nooit meer ongelukkig en hij voerde nooit oorlog meer.